Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Groot-Brittannië en de VS overwegen nieuwe economische sancties tegen Rusland en Syrië... vanwege hun rol bij de verwoesting van Aleppo. Dat moeten twee landen verder onder druk zetten om te stoppen met de luchtaanvallen op de stad. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry was vandaag in Londen... voor overleg met Europese bondgenoten, waaronder ook Duitsland, Frankrijk en Italië. Volgens Kerry vinden er dagelijks misdaden tegen de menselijkheid plaats in Aleppo. Het kabinet draait na twintig jaar de verzelfstandiging van ProRail terug. Daarover is vrijdag een principebesluit genomen, melden Haagse Bronnen. Het kabinet wil op die manier onder meer een einde maken aan de vele storingen op het spoor. ProRail wordt een zelfstandig bestuursorgaan, net als bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, het Kadaster en het UWV. Het kabinet krijgt zo meer grip op de bedrijfsvoering. De N3 bij Dordrecht heeft ernstig te lijden onder de vrachtwagens die omrijden... omdat ze niet over de Merwedenbrug bij Gorkum mogen. De N3 is al in een slechte staat, zegt de lokale VVD. En met al dat vrachtverkeer wordt dat nog erger. De Merwedenbrug is dicht voor zwaar verkeer, omdat er haarscheurtjes zijn ontdekt. Veel chauffeurs rijden daarom via de F-15 en de A-16... maar dan moeten ze ook 9 kilometer over de randweg Dordrecht. De lokale VVD wil dat de gemeente snel maatregelen neemt.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 Veel mediabedrijven in Hongarije zijn de laatste jaren in handen gekomen van mensen rond Orbán... en publiceren alleen nog gunstige verhalen over de regering. Het weer. De bewolking neemt toe. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Minima tussen 9 en 12 graden. Morgen klaart het vanuit het westen weer op. Maar er kan dan nog wel een bui vallen en het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1198 hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of en we gaan weer beginnen aan een... Uh, Twee uur durend een New Age muziekprogramma. Bijna uniek in de lokale omroepwereld. We gaan beginnen met Paul Vinter van het label. Even, ja, even zachtjes, jongens, witte strijkers. We gaan beginnen met Paul Vinter, zoals ik al zei: Healing of the Heart. En allemaal van het label Phoenix Muziek. Label uit Scandinavië, die dan toch nog uh, gelukkig nog zo af en toe een mooi label op de markt zet. Daarna David Arkenstone een uh, gerenommeerd artiest in deze wereld met de Fairy Garden. En daarna krijgen we nog twee in dit eerste uur nieuwe albums. Maar die kan je terugvinden op de playlist van Peaceful Radio. En de website is PeacefulRadio.info